Middernacht het begin van maandag 9 september. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft in het staddeel Zegbroek... een manifestatie van een groep radicale moslims voorkomen. Na kleine schermutselingen zijn vijf mannen uit Den Haag aangehouden... die zich weigerden te legitimeren. De politie wist van de bijeenkomst via de sociale media. Hij was niet aangemeld. In overleg met burgemeester Van Aartsen en het openbaar ministerie werd besloten in te grijpen. CDA-leider Buma zegt dat het kabinet niet erg zijn best doet om de Eerste Kamer achter zijn plannen te krijgen, bijvoorbeeld achter het pensioenplan. Buma reageert hiermee op de oproep van werkgeversvoorman Wientjes aan de Eerste Kamer om in te stemmen met het pensioenakkoord en er geen politiek spelletje van te maken. Volgens Buma kan het kabinet beter zijn plannen veranderen, anders wordt de impasse in de Senaat steeds zichtbaarder. De politie in Limburg heeft twee mannen opgepakt... die lagen te slapen in bestelbusjes vol koperdraad. Het zijn twee Roemenen. Ze hadden twee busjes volgeladen met 132 rollen koperdraad. Het totale gewicht was 6600 kilo. De busjes stonden in Blerik bij Venlo... en vielen op door hun Spaanse kentekens. Het is onduidelijk hoe de Roemenen aan het koperdraad kwamen. Maar de politie gaat uit van diefstal. De eigenaar wordt nog gezocht. Burgemeester Sobyanin van Moskou lijkt verzekerd van een nieuwe termijn. Hij stevent af op 58 procent van de stemmen. Daarmee is een tweede verkiezingsronde tegen zijn rivaal Alexei Navalny niet meer nodig. Sobyanin is van de partij van president Poetin. Die beschuldigde Navalny geregeld van corruptie. Een Uruguayaan die vier maanden werd vermist in het Andesgebergte... is levend gevonden door de Argentijnse grenspolitie. Hij was na motorpech overvallen door sneeuwstormen en verdwaald. De 58-jarige man was uitgedroogd en zo'n 20 kilo afgevallen. Maar verder maakt hij het goed, zeggen artsen. Hij heeft het overleefd dankzij voedsel... dat bergbeklimmers in een berghut hadden achtergelaten. Het weer vannacht mogelijk mist. Overdag enkele buien, maar ook perioden met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte jammen. De radio show voor mannen met brillen en vrouwen met billen. En welkom bij de echte Janne, de radio show van Pound. En mijn naam is Jan Heemskerk. En ik ben Jan Versteeg, want Jan Roos is een beetje ziek. Ah, beeld bij het geluid. Heb je op echte de hashtag op Twitter is echte Jan. Ja, een echte Jan. Dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus laat je er voor staan dat je geen visie hebt, verwoest je de economie en ruineer je de middenklasse. En dringt er dan nog niet tot je door dat de mensen in en je kansloze kabinet meer dan zat zijn, zoals Mark Rutte. Dan ben je een ontzettende Johan. Zo is het Jan. En we maar eens even kijken wie het. Deze week nog meer in echte Jan of Johan zijn geweest. Jan! Dan echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Johan, Johan, Johan. Hebben jullie de gaten, Jan? We zijn zo scherp de techniek ons niet bij kan houden. Nee, we zijn heel oh, snel wij. Nu we zijn <laughs> nog niet eens begonnen. Hè? <laughs> Goed. We gaan het even hebben over Sabia van der Vaart. Er zijn zoveel zaken over me gezegd en geschreven. En. En heute. En, en, is me welke de op plaats. Nou, mij ook, hoor. Dat je de man van je beste vriendin afpikt, is niet netjes, hè. Maar om diezelfde beste vriendin achteraf in de krant... voor overspelige hoer uit te maken, is niet alleen een luizenstreek... maar ook nog eens oliedom, wat nu is Sylvie gebroken... en kapot en zielig en onschuldig... en dus de grote winnaar is in wat een trieste soap... tussen drie droefgeestige hoofdrolspelers gaat worden... die trouwens allemaal overspelige hoeren zijn. Sabia, je bent een johan. Ja, en dan Alexander Pechtold. We hebben gesprekken gevoerd. Dat ontkent ook niemand. En dat doet deze 60 over het hele jaar al. Alexander die zag zijn kans schoon en probeerde Didi en Marky afgelopen zomer twee ministerpostjes af te troggelen. Maar plan liep mis en iedereen jokte om het hart om te ontkennen dat er ooit, ooit en nooit sprake was geweest van D66 in het kabinet. Jammer voor Alexander die nu in elk geval weet hoe er in dit kabinet met de coalitiepartners wordt omgegaan. Alexander, jij bent een Johan. Zo is het. En, en, en dan maar blijven ontkennen allemaal. En maar verhalen spinnen, en maar draaien, alsof er niks aan de hand is. Maar wij weten, daar is nou, gewandeld. Wacht, maar we vragen straks een Kees Verhoeven dan komen we er wel achter. En we gaan verder met de meisjes van Facebook. Hello, we are famine women from Ukraine. Nou, we hadden het moeten weten. Alleen een man kan zo geniaal zijn om blote tieten te gebruiken als protestborden. De dames van Femen noemde hij onderdanig, zwak en niet punctueel. Gelukkig maar dat ze hun grote leider Victor Systiatziet hadden. Die toffe van Femen. Die natuurlijk ondanks alles onze favoriete vrouwenrechtenactivisten aller tijden blijven voor altijd en altijd echt jammer. Dan Louis van Gaal. Waarom vraag je nu weer naar de bekende weg die ik al in de vorige persconferenties beantwoord heb? Gek hè, dat, ze, dat ik dat toen al gezegd heb? Dat hè? Dat hij eigenlijk geen bondscoach wil wezen en de beste spelers van het land als honden behandelt, daar kunnen wij mee leven en ook wel om lachen. Maar dat hij onderuit gaat tegen elf manke esten en zich dan onbeschoft gedraagt tegen de alleraardigste beslaggever van Nederland, onze Hans Jans, dat gaat wel een beetje te ver. Je bent verdomme bijna gepensioneerd, leer je een keer gedragen, Louis. Of we vragen van Marwijk terug, die is tenminste nog eens tweede geworden. Jij, jij bent een Johan. Zo is het dat. Nou, dat was het. Echte Jan. Of Johan, echte Jan Of Johan, echte Jan Of Johan, echte Jan Of Johan ja, even nog dit. Uh, het kan zijn dat we worden onderbroken door nieuws uh, uit Amerika van het tennissen, waar uh, Serena Williams, of Azarenka, aan het verpulveren is, maar dan horen we dan van Masker, masker wel zo. We gaan lekker verder. Uh, we gaan met een hoofdgast. Hij is uh, eerste Kamerlid voor de SP en heeft dus binnenkort een veel opwindender leven dan hij in zijn stoutste droom had durven verwachten. Een warm welkom voor onze hoofdgast Arjan Vliegert-Hart. Zo is dat. Ja, wees welkom. Dank je. Ja, ja, we beginnen altijd even met een paar actualiteiten. En het is mij zojuist gewaar geworden, Ayan, dat de spionage-ooievaar... je weet wel, in Egypte is in de soep gegaan. Zo? Ja. Die is uh, verpulverd door de pan. <laughs> het is maar, dat dat is, is maar wat. Dat, je, is, me wat. Ja. dat is toch kloten. Ben je toch een ooievaar? Dan ben je geringd ter hoeven van de wetenschap. Is er een van de romalle Egyptenaar die je probeert te vangen en je opsluit? Je krijgt allerlei moeilijke in ondervragingstechnieken over je heen. en Waarschijnlijk ben je gemarteld. <laughs> waterboard, waterboard. waterboard echt in de soep. zijn er wel gek geworden daar in de Het is daar dan wel een zooitje dan, ja. Nou, hey, is iets serieuzer. De, de, wat blijkt, er is een supermarktoorlog uitgebroken. Jan, jij wist hoe het precies zat. Ja, nou, we, we hebben natuurlijk eerder al een supermarktoorlog gehad in dit land. En toen gingen de prijzen eventjes naar beneden. Maar Albert Heijn is het een beetje beu dat alle klantjes overlopen naar Lidl. Want dat is goedkoop en ook goede kwaliteit schijnbaar. Maar nu gaat Albert Heijn er wat aan doen. Want die gaan de prijzen omlaag gooien. Waardoor Jumbo omlaag moet. Want die willen de goedkoopste blijven. Dan nou moet die omlaag en die omlaag. Kortom, de kleine man wordt uiteindelijk de dupe. Want die moet zijn geld weer inleveren. Nou, dat moet eigenlijk Arjan zeggen. Arjan, wat is hier de kleine man weer dupe? Vond. Ik heb drie supermarkten onder mijn huis zitten. Dus ik denk dat ik de goedkoopste nog wel kan vinden. Ja, oh. maar, maar, maar, dat dat ik... lijkt mij wel fijn. Eigenlijk als alles wat goedkoper wordt. Precies. Maar de, dan, de, het was natuurlijk de afgelopen zomer ook alweer gedoe rondom het personeel van Albert Heijn. Wat toch al... Nou, uitbuiting werd heel veel geroepen. Dat weet je, je zat er niet bij, dus je weet het niet precies. Maar het kan toch niet goed zijn voor, het, voor de werkende mens bij, bij, de, bij het concern. Dat ik denk ook. dat het belangrijk is dat inderdaad Albert Heijn zijn mensen goed blijft betalen. Anders gaan ze weer staken. Dat hebben ze vorige keer toch met succes gedaan. Ja. ja, maar wat betekent dit voor de kleinere supermarkt? Voor de kleinere supermarkt. Ja. Nou, Dat die waarschijnlijk ook verder onder druk komt te staan. Dat is inderdaad wel zorgelijk. Um, aan de ene kant willen mensen zo, zo min mogelijk betalen. Maar men wil ook graag een supermarkt in de buurt. En liefst ook nog een, een vriendelijke die je kent. En uh, waar ze een goede dag zeggen. En dat is natuurlijk wel een beetje een spagaat waar mensen in zitten. Dus het is niet alleen maar uh, goedkoop. Uh, want dat kan uiteindelijk wel heel duurkoop worden. Ja. Maar goed, per saldo, als ik je goed beluister, is het een goede zaak dat men elkaar fel beconcureert. Want dat betekent voor ons meer boodschapjes voor dezelfde centjes in het karretje. Ik ben altijd ervoor wanneer grote kapitalisten met elkaar concurreren en daar de consument van wint. Oeh, de grote kapitalist is al gevallen en we zijn er maar net los. <lacht> ja, maar je hebt me niet voor niets uitgenodigd. Nee, maar dat je me al zo snel blij zou maken, dat had ik niet verwacht. Goed, nog een goed nieuws. Uh, uh, uh, uh, de Roemenen, wat blijkt nou? De, de, de, de minister al daar die heeft gezegd dat we ons geen zorgen hoeven te maken over een invasie van Roemenen. Want Roemenen willen helemaal niet in Nederland. Nederland is nooit een favoriet bestemmingsland van werkende Roemenen geweest. Uh, dus het is fijn, hè? Geen Roemenen. Ja, als zij daar kunnen werken, dan helemaal goed. Ja, maar wat zou je het erg vinden als er we wel Roemenen kwamen? Nou, ik denk dat er als een Roemenen komen, is dat op zichzelf geen probleem. Maar er kunnen wel allerlei problemen meekomen. concurrentie op lonen, je noemde het zelf net ook al. Huisvesting in een aantal grote steden is dat een groot probleem. Hè? Kijk naar Den Haag. Dus daar moet wel wat aan gedaan worden. Niet zozeer de Roemenen zijn het probleem, maar wel de omstandigheden waarin ze hier leven. Ja, want de, de, de Roemenen, de situatie is niet veranderd. We hadden eerst natuurlijk de Polen, dat was een probleem. Toen kwamen de Bulgaren, nou komen de Roemenen. Maar als ze helemaal niet willen komen, is er ook geen probleem. Dat lijkt mij ook. Nou, daar zijn we natuurlijk. Maar je over. het grootste probleem, vind je, de huisvesting en de omstandigheden waarom die mensen hier moeten werken? Niet dat ze de banen komen afpikken van de mensen die nou toch niks zitten te doen. Nou, de vraag is, kunnen die banen ook op een andere manier verdeeld worden, als ze geconcreëerd wordt onder het minimumloon, zodat mensen hier niet kunnen leven van dat inkomen en allemaal hutje-mutje worden op elkaar worden getrapt. Dan heb je een groot probleem. Je, maar nee, het is los van het uh... feit dat iemand Romein is of niet. Nee precies. Ben je dan steeds van mening dat het minimumloon iets is... wat de moeite waard is van het vasthouden? Die Zeker. Ik nou horen dat er in de landen als Duitsland... waar het dus niet zo, niet zo hoog is... of misschien wel helemaal niet bestaat, weet ik niet eens. Dat, dat is dat... geen minimumloon, althans nee. niet in de breedte. Nee, en, en, en dat, dat schijnt toch voor de, voor de werkgelegenheid... wel een positieve stimulans te zijn. Zeker, als je iemand allemaal kwartjes geeft... en dan laat werken, kan het voor de werkgelegenheid heel aardig zijn... maar voor die mensen niet goed. Nee. En daarmee voor het land ook niet. Uh, wat vind je dan in dat kader van het initiatief van de VVD? Die werklozen wil dwingen seizoensarbeid te doen, als vandaag uh, in het nieuws. Nou, ik vind dat mensen moeten, in principe moeten werken voor hun geld. Daar is niet zoveel mis mee. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat dat werk er is. Dat dat ook te doen is voor die mensen en dat het ook redelijk wordt betaald. Nee, maar er is in principe natuurlijk werk genoeg. Alleen de discussie die je dan krijgt... is willen mensen met behoud van uitkering... alle baantjes zomaar aannemen. Nee, dat is precies het punt. De vraag is, van, moet je dat nou met behoud van uitkering doen... zodat die werkgevers daar uh, uh, mooie winst mee maken? Of zeg je ervan, als die mensen gaan werken... moet je ze ook een fatsoenlijk loon betalen? Dat lijkt mij heel redelijk. Maar kun je dat mensen echt gaan verplichten? Wat de VVD dan zegt, kun je mensen verplichten om dat te moeten doen? Ik vind dat als je mensen normaal... ...loon daarvoor betaalt... ...dan denk ik dat het niet eens verplichtend hoeft te zijn... ...want dan zullen mensen vanzelf gaan werken... ...want de meeste mensen willen toch graag... ...als je een uitkering krijgt, wat meer krijgen. Nou, is het, is het verschil tussen het minimumloon... ...waar we het net over hadden en de uitkering dermate groot... ...dat we bijvoorbeeld Rotterdamse werklozen in het Westland aan het werk gaan? Dat blijkt, dat blijkt, dat blijkt heel moeilijk te zijn. Ja. Hè? Mensen zijn niet, zijn niet zo geneigd om dat te doen. Maar ik denk wel dat als je ervoor zorgt... ...dat er normale arbeidsomstandigheden zijn... ...mensen een normaal loon verdienen... ...dat je een hele hoop van die banen ook wel kwijt kunt. Niet allemaal, maar een hele hoop wel. Oké, okay. Dan wat luchtige nieuws. De koning heeft het droomboek inmiddels in ontvangst mogen nemen. Heeft u nog wat ingestuurd? Nee. Oh, en u had niks niet een droom voor, aan de koning te melden. Ik heb nog geen droom aan de koning te melden. Nee. Oh, dat dat, dat zou hij jammer vinden. Heb jij nog wat ingestuurd, Jan? Uh, nee. Nee, nee. Nee, Ik vind het ook, als ik eerlijk zeg, een beetje mal-initiatief. Nou ja, ik vraag me nou af, maar daar kunt u beter over zeggen wat u daarvan vindt... dat kost toch ook een heleboel geld, 100.000 droomboekjes laten Ja, ik laten hoorde drukken. dat het CDA al boos was dat het in Duitsland was gedrukt... omdat dat slecht was voor de hele Nederlandse economie... dus er schijnt nog een hele hoop om te doen te zijn geweest. Uh, ik denk dat een hele hoop mensen er blij mee zijn. Er zijn al 300.000 kopieën volgens mij opgehaald bij de boekhandels. Ja, dan staan er ook een heleboel op marktplaatsen. <laughs> ja, <euro. laughs> ja dat dus <laughs> is wel weer een aparte, aparte drive van onze economie op deze manier... Uh, ja. Ik moet zeggen, ik sta er niet om te popelen, maar ik weet een hoop mensen in Nederland wel. Nou oké, okay, dat worden liever natuurlijk allemaal. Uh, uh, uh, de, de G20 hebben we gehad. Uh, uh, normaal gesproken een heel belangrijk event waarin nee, we de grote landen... Alle, alle, alle belangrijkste van de wereld met elkaar bespreken. Maar nu dit echt een beetje rondom het thema Syrië... waar ze ook niet verschrikkelijk mee zijn opgeschoten... Wat uh, denk jij? Wordt het, het bommenregen volgende week? Ik ben, ben bang als je het zo allemaal hoort... en de vastberadenheid uit de Verenigde Staten... Dat, dat die kans wel groot is, ja. En u zegt ik ben bang, dus het lijkt u... mij een slecht plan. Ja, ja, dus dan, dan, dan zou u zeggen nu niks blijven doen? Nou, ik denk dat je de weg van de Verenigde Naties moet bewandelen. Je moet afwachten wat die uh, rapporteurs hebben gezegd... want er staat nog niet vast wat daar nou precies gebeurd is. En dan is de weg van de Verenigde Naties de eerste weg. En je moet dan niet zomaar unilateraal daar bommen gaan opengooien. Nou ja, ze gaan natuurlijk niet, niet zomaar bommen gooien. Ze hebben gezegd dat het een, een, een boodschap wordt... en niet een, een schadelijke actie, ja. uh, per definitie, voor, voor het hele volk. Ja, nou ja, ik denk als je bommen gooit... dan raak je altijd de bevolking. Uh, en dat lijkt me een slechte zaak. Je raakt Assad er niet mee kwijt. Want dat is helemaal niet de bedoeling van dat bommen gooien. Nee, hebben ze ook gezegd. Dat hebben ze ook gezegd. Dus nee, dan zijn ze in de daarin wel eerlijk, maar... Wat dan de bijdrage moet zijn aan de oplossing van het conflict in Syrië is mij volledig duister. En is dat Er, er, er, er is ook toch een, een langzamerhand een belangrijke stroming die het telkens maar heeft over het. Ja, als we dat niet gaan gooien met bommen, dan kunnen we misschien humanitair iets betekenen. De, de hoeveelheid uh, mensen die we zouden kunnen toelaten varieert een beetje tussen de 50 en de 2 miljoen. Uh, al lang wie het vraagt, hoeveel, <laughs> uh, hoeveel mensen vind jij dat. Syriërs, vind jij dat we dat we moeten, moeten opvangen. En, en oh ja moeten dat ook allemaal christenen zijn? Dat hoor je van de week ook ineens. Uh, nee, kijk, elke structurele oplossing begint ermee... dat die mensen daar in die regio worden opgevangen. Want hoeveel we er ook opvangen, of het nou 50 zijn of 5000 dan blijven er nog meer dan uh, bijna 2 miljoen uh, in die regio zelf. En daar moet je denk ik eerst je aandacht op uh, richten. Dan moet je ook kijken hoe je dat internationaal kunt afstemmen. Maar je moet niet te niet zuinig zijn wanneer mensen... aan die internationale organisaties vragen van... kunnen jullie ook een paar huisvesten? Dan moet je niet per definitie zeggen nee... Maar de allereerste oplossing ligt in de regio zelf. Dus geld sturen? Ja, dus geld sturen. Of niet bommen gooien. Want ik hoorde vorige week hier dat een uh, kruisraket 600.000 euro kost. Ja, en het erom dat vroeg het, vorige week vroegen we het ook al. Zo van als je die, die, die bom nou niet gooit, dan hou je eigenlijk wat centjes over... om uh, voor brood en dekens Zo is het. Ja, nou goed, zijn we het ook over eens. Volgens, uh, de, ja, volgens de Post Online heeft de top van de Partij van de Arbeid... geprobeerd inzage te krijgen in de belgeschiedenis van fractieleden... om zo te achterhalen wie het nieuws van de mogelijke affaire... Uh, Samson met zijn woordvoertje Saar van Buren naar de pers had gelekt. Vindt u eigenlijk dat dat binnen een, een net socialistische partij dat het moet kunnen? Nee, het lijkt mij, lijkt mij erg raad. Als ze mij uh, in mijn partij zouden vragen... met wie heb jij gebeld? Dan dus zou dat ze... dat lang wisten, Wij hebben zien echt een Marijn in, in, in, in de kast... een hele grote oude wedstrijd. Dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, ongetwijfeld weet, weten zijn er mensen die dat weten... maar niet bij de SP. Oh. Nee. Dus dat, de, de, de, er is geen mogelijkheid te vinden... of geen, geen geval te vinden... waarin je zegt... nou, dat is geoorloofd om, om zoiets te doen. Nee. Volgens mij moet je dan een misdaad hebben begaan, dan moet je de wet hebben overtreden... en dan ja, mag dan... de recherche mag dat dan hooguit doen. Nou dat is dan toch ook nemen naast deze affaire... en natuurlijk ook dat, dat, dat opnemen van die hele fractieberaad van vorige week. Wat is er aan de hand, joh? Ja, dan moet je gewoon aan de Partij van de Arbeid vragen. Ja, dat, dat, ja, dat begrijp ja. ik. Maar je zit hier toevallig... en ik, denk, nou, ik, ik vraag jouw mening ook Ik, denk, ik denk dat, dat er een, een sfeer is van crisis binnen die partij. Want ze moeten beleid uitvoeren waar ze tegen gezegd hadden... In, in, in, tijdens de verkiezingen dat ze er tegen waren. En dat moeten ze dan doen met een glimlach. En ze moeten extra bezuinigen terwijl ze wilden investeren. De ene en de andere vliegt uit de til dan word je toch een beetje onrustig, denk ik. Het is gewoon een zootje. En Diederik kan hier het nog aan, denk je? Nou ja, kijk, hij blijft erg zijn best doen. En zijn enthousiasme is erg goed, maar zijn resultaten zijn ja, erg waarom mager. Het, waarom zijn enthousiasme zo goed is, dat snappen we wel. Ja, maar ja. het resultaat telt, zou ik willen zeggen. Okay, nou. <laughs> dat zullen we aan Saar van Buren doorgeven dan. Ja, precies. Over de PvdA gesproken. Wat vind je ervan dat ze eindelijk akkoord gaan... met de aanschaf van de 35 JSF-toestellen? Blij mee? Nee. Nee, dat lijkt me een heel dom plan. Hebben ze ook tegen gezegd van dat ze dat niet willen doen... Het lijkt mij een vliegende viera. Uh, hartstikke veel geld. We weten nog niet eens precies hoeveel die gaat kosten. En dan moeten we die gaan aanschaffen. Nee, dat lijkt me niet, uh, niet slim. Maar zelfs de PvdA-leden die dus ook tegen waren de hele tijd zeggen... nu ja, nee, ach nee, het was dan het enige alternatief. Nee, het interessante is, de hond peilden we vandaag... en een grote meerderheid van de Partij van de Arbeid achterban, ja, de achterban. is tegen de ESF. Ja, tegen die JSF. ja da daarvoor zit je toch in de Kamer? Ja. Nou, oké. Okay. In ja, zin nee, zin wel. Dat is op zich een hele He? opmerkelijke. Ja. Hele opmerkelijk. Iets, dat... ja, je zou er ook kunnen zitten voor je achterban. Tuurlijk, waarom ook <lacht> eigenlijk niet? Ja, dat is best een verfrissend standpunt. Gods, maar nee, maar dus daar komt hij er. En, en, en, en dat, dat, dat is dus voor jullie, is dat, neem ik aan, een gruwel. Dat, want dat was toch we waren er echt tegen. Wij zijn tegen, wij zijn tegen de ESF en dat zullen we voorlopig ook blijven, ja. En, maar, maar even in wat bredere zin, want op de defensie wordt natuurlijk wel meer bezuinigd. Ja. Langzamerhand, nou ja, afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt, worden we natuurlijk een beetje militair een, een beetje een lachertje. Uh, is dat goed? Nou, ik denk dat het erg meevalt dat we militair een lachertje zijn. We geven op dit moment 8 miljard euro per jaar uit aan, aan, aan defensie. Dat, uh, dat kan wel iets minder vinden wij. Ja. En wat moeten we dan overhouden volgens jullie? We moeten een leger overhouden dat ons land kan verdedigen, dat allereerst. En dat internationaal met andere landen, als het nodig is, uh, crisis op kan lossen. Maar wel uh, internationaal en niet meteen het idee hebben dat we overal zelf op moeten los kunnen slaan. En daarvoor is die JSF bedoeld. Helder. Oh ja, we praten straks een beetje verder. Goed, dit was alweer zoveel. Want we gaan na namelijk eventjes uh, naar New York, naar Marcella Mesker. Want uh, we zullen even weten hoe het gaat met de damesfinale. Ja, hoe gaan we met de dames? Ja, het gaat goed hoor. Uh, Serena Williams uh, op uh, tik geraakt. Uh, 7-5 en uh, 4-1 leidt ze tegen de nummer 2 van de wereld, Victoria Azarenka. Ze had het moeilijk in die eerste set. Tot 5-5 uh, ja, speelde ze eigenlijk niet zo goed. Ze uh, was gefrustreerd, het, het waaide te veel. en ineens... Uh, Twee love games, 7-5. En ja, daarna vindt ze er vertrouwen. En uh, ja, loopt ze uit naar 4-1. Dus ik vraag me af of Azarenka nog wat in de tank heeft. om uh, terug te komen. Het lijkt van niet. Misschien nu, als ze een paar breakpoints heeft. Terwijl uh, Bill Clinton ook een aandachtig toeschouwer is. Maar um, ja, dat zal uh, Azarenka een zorg wezen, denk ik. 7-5 en 4-1 uh, is het voor de titelverdedigster... die op weg is naar een mogelijk 17e Grand Slam-titel. En Daarmee zou ze Roger Federer evenaren wat betreft aantal in titels. En dan wordt ze toch wel weer historisch een van de allerbeste speelsers. Maar we gaan het zien. Ze is goed op weg. Williams lijkt met 7-5 en 4-1. We komen zo vast nog even bij terug. Marcella, dank je wel. Nou, uh, dat was boeiend. Je vraagt je af waar we ze vandaan hebben bij de poont. Maar hier is alweer een Jan met een mening. Die telt uw warme aandacht voor La Vie, Jan Versteeg. God en god, wat gaat het goed met RTL. De loftrompet moet worden gestoken bij ieder nieuw programma van De Omroep. Ook als de kijkcijfers niet worden wat men had gehoopt. Toch, Humberto? Niemand laat daarnaast een kans onbenut om vooral te benadrukken wat voor een zinkend schip concurrent SBS is. Want oh wat gaat het goed. Nou laat ik dan de eerste zijn die een puntje van kritiek afvuurt op RTL. Want de afgelopen week kwam mij te oren dat Natasja vroeger weer een programma gaat presenteren. Natasja, voor vrienden Natas, is natuurlijk vooral de vrouw Van. De vrouw Van die dikke zanger. Maar heeft ook al een rijtje parels van programma's op een staan. Wauw Wauw Wauw. U kent die niet? Geeft niks hoor, ik heb het ook moeten opzoeken. En ik kwam bij Bonje met de Buren en Welcome Home. Het nieuwe vehikel gaat over mensen die een kindje gaan adopteren en de weg daar naartoe. Natasja gaat ernaast staan met een gespeeld empathisch labrador gezicht... en terwijl ze kijkt of iemand haar vertelt dat het geld van René op is... wachten de kerstverse ouders op hun eigen kleine negertje. Natasja Vroger, ik denk dat er werkelijk niemand zit te wachten op een programma gepresenteerd door Natasja Vroger. Sterker nog, ik verdenk manlief René ervan dat hij een dealtje heeft met RTL-baas Erland Galjaard. René betaalt een tonnetje of twee per jaar in RTL. Maar dan moet Erland er ook wel voor zorgen dat Natas minimaal een uurtje of 100 niet thuis is. Is voor Renee ook wel eens leuk? Wat er met dat geld gebeurt? Dan maakt René geen zak uit. Hij vraagt Erland een onkostenvergoeding over te maken aan zijn Natas en verder moet Erland maar even kijken wat hij doet. Het is toch wel erg hoor? Dan ben je al een adoptiekindje, dus echt meegezeten heeft het leven tot nu toe niet. Als je het zo goed thuis had gehad of je biologische ouders hielden wel van je, zat je nu niet in een vliegtuig naar een veel te koud land richting twee hele enthousiaste, onvruchtbare mensen. Alsof dat nog niet ergens genoeg is, staat dan ook nog Natasja vroger op je te wachten. Jij is toch godverdomme onmiddellijk dat ze je terugbrengen naar de binnenlanden van Sudan? Je hebt liever een hongerig, miserabel leven daar dan. Dan dat je je Natasha Vroger in je directe omgeving moet dulden. Al oh, is het maar vijf minuten. Je bent er wel een adoptiekind. Dat betekent niet dat je helemaal geen gevoel van eigenwaarde hebt. Natasha Vroger. Ze heeft net zoveel presentatietalent als Jeroen van de Boom dat heeft. Misschien zegt u dat helemaal niets... ...maar ik kan iedereen aanraden om een aflevering van zijn programma... ...Wedden dat ik het kan terug te kijken. Niet voor het programma, maar kijken naar een Jeroen die een presentator nadoet... ...schuurt meer dan je blote bips de liefde te laten bedrijven met een schijfschuurmachine. Heerlijk. Gratis tip. Graag gedaan. Maar ik draal af, ik was bezig met Natasja vroegen en haar nieuwe prachtige programma met open armen. Of u moet kijken? Nee hoor. René vertelt altijd dat de cijfers prachtig waren en Natas geweldig. Natasja gelooft dat, want als René het zegt, dan zal het wel kloppen. Natasja Johanna Vroge kunst. Doe ons allen en jezelf een plezier. Ga lekker bezig met de creditcard van René en de geweldige stilstaande zangcarrières... of wanhopige pogingen daartoe van je kroost. Carice zou tegen je schreeuwen, houd het dan nooit op! Lalea. Niet, uh, niet het was vooral heel snel, hè, voor de mensen die er geen zak van begrijpen... dit was niet Jan Roos, maar Jan Versteeg, uh, een, een columniste talent in de dop. Laten we het daar maar op houden. <lacht> nou, dat compliment steken we dan maar in de zak. <lacht> laten we in ieder geval snel <lacht> verder gaan. Uh, zoon van een predikant, voorzitter van de politieke werkgroep... van de christelijke organisatie Kerk en Vrede... directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP... dokter in de politicologie en senator van de socialisten. Een zware jongen. We praten verder met onze hoofdgast Arjan Vliegendhart. Hey Arjan, ja. een christelijke socialist, is dat eigenlijk normaler dan wij denken? Dat is normaler dan jullie denken. Maar nou, wij denken dat dat namelijk helemaal niet normaal Wij vinden het zelfs abnormaal. <laughs> nou, dat dus is jullie, jullie probleem. Moet je maar vaker bij de SP komen kijken, dan lopen er meer rond. Echt waar? Ja, zeker weten. Is dat zo'n christelijk bolwerk dan? Dat is geen christelijk bolwerk, maar we hebben een grote partij. Dus van alles hebben wij wat. Dus ook van de christenen? Dus ook van de christenen. Ja, maar ja. Hoe, hoe belangrijk is dan uw geloof voor u? Nou, dat is in zoverre belangrijk dat het iets is... waar je ook in je politiek probeert uiting aan te geven. Uh, als het gaat om uh, de SP, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid ja, en solidariteit. je omdat we vanmiddag onmiddellijk denken... socialist met een hart dus. Ja, zo is het. Ja, en dat, is ook dat, wel je, dat is zeg, je, zeg zicht, je toch dat ik wel, is wel leuk, leuk, Jan? Ja, dat, zeg ja je nee, leuk. dat is ook wel leuk. Dat is ook wel fijn dat je er zijn, dat is op zich. Daar uh... da -da -da -da -da is niks mis mee. Daar zouden we meer van moeten hebben in de Nederlandse politiek. Ja. En waarom bent u dan nooit bijvoorbeeld bij, bij het CDA gegaan? Nou, omdat ik het CDA toch vooral een erg rechtse partij vind. Oké, okay. ja, dat, dat, dat schijnt. Dat is, dat is inderdaad, want de SGP is ook niet echt heel links. Nee. Nou, Christenunie, moa, ze zijn heel links. Ze zijn ja, gehoor. maar die ze hebben dan weer standpunten over euthanasie en abortus, waarvan ik denk ja, nee, toch precies. niet helemaal goed. Nee, dus is dat, ja, is dat, heeft dat iets met elkaar te maken, rechts en christelijk? Traditioneel wel, hè. Traditioneel waren alle christelijke partijen rechts. waren ook erg voor de koning. Uh, en ook voor de, een, een staat die een beetje afstand hield. En uh, links is altijd meer voor een, een staat die ook zorgt voor mensen. Ja, weet je wat ook leuk is dat ze dat, dat dat ze ook niet zo goed is met vrouwen zijn. En wat vind je nou van die, die, die mevrouw in Vlissingen die wil zomaar wethouder worden? Kan dat in jouw vorm van christendom wel? Ja, dat kan wel hoor. Ja, hoor. Ja, ik kunnen ze de vraag stellen en beantwoorden. <laughs> Het sterft in de SP namelijk van de vrouwen. Dus ik bedoel, en niet zulke vrouwen, zomaar vrouwen, maar. Nee, hele goede vrouwen. Wij hebben hele goede vrouwen. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Maar, maar daarover gesproken... het wil ook niet zo echt vlotter met de vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Het is een bruggetje wat ik hier even maak, volgens de Female Board Index. 4,7 procent van ja. alle bestuurders is vrouw. En er zit geen vaart in. Maar ook niet eens een klein beetje. Nee, dan moet ik van mijn vrouw zeggen dat dat natuurlijk een schande is. Ja. Ja, dat is natuurlijk een schande. Dat, uh, nou, is, is dat zo? Is het ja, echt ik vind, een schande? het is natuurlijk wel raar. Het is natuurlijk raar. Het, het, het is helemaal niet uh, zo dat vrouwen daar veel minder goed in zouden zijn. Au, nee, dat... Nou. dat als, als ik thuis kijk, dan weet ik zeker dat vrouwen een hele hoop dingen echt veel beter zijn. En ook het besturen van, denk ik, van grotere ondernemingen. Nee, dat moet je zeggen van thuis. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik geloof het ook echt. Um, Waarom willen ze niet werken dan? Nee, ik denk wel dat ze willen werken. Alleen dat. Oh ja? Nou, Jawel. Nee, volgens mij niet hoor. Hoor ik nee, nooit dat van? Ik geloof dat hierachter nog wel ook allemaal vrouwen werken. ervoor zorgen dat jullie jullie werk goed kunnen doen. Nou, als, uh, als jij onze kutkebouter een vrouw noemt. dat is. Oké, okay, da hij is klein. Hij is niet echt. Weet je wel. Maar er zit daar een gast met een baard. en een heel klein vrouwtje. en twee mannen hoor. Ja, en dat ene vrouwtje ik, heeft er toch voor gezorgd dat ik hier zit. en niet iemand anders. Nee, dat is waar. Nou, maar nee, maar som, even serieus. Uh, hoe, maar hoe krijgen we daar vaart in dat traject? Want het is natuurlijk inderdaad belachelijk. dat dat dat, dat nog geen 21. Met, uh, personen in een raad van bestuur een vrouw is. Ja. En dat daar ook maar, maar geen, geen... met wat je ook probeert aan, aan bevoordelen... of positieve discriminatie... of het wegnemen van Klaasplafond... en uh, het meid op een toekomst voorbereid. Het wil maar niet. Wat is dat? Al baby's baren en part-time werken? Dat is het. Dat, nou, dat, is, wel, dat is wat er va vaak gebeurt. Maar ik denk er wel degelijk dat er uh, genoeg vrouwen zouden zijn... die dat wel graag zouden willen. Uh, alleen de vraag is van... laat dat Old Boys Network, wat we nog steeds hebben in echt, dit land... Laat, laat die dat nou toe? Ja, dat denk ik echt. Maar het komt toch ook wel omdat, wat Jan net zegt... als, je als vrouw krijg je toch om een gegeven moment de behoefte om een kind te, te, op de wereld te zetten, vaak... dan, dan, ja, dan gaat de vrouw automatisch minder werken. Ja, nou, ik ben, daar verandering in Ik komen, ben het dan? gelukkige voorbeeld dat mijn vrouw zojuist weer begonnen is met werken... en dat ik minder werk. Zo, nou, hier, ik, heb, ik heb gelukkig ook een vrouw die voelt aan Dus Dat zou een godverdomme schande... of oh, sorry, ik bedoel, potverdorie een schande zijn als ze dat niet deed... Want ik bedoel, het is toch raar. Nee, en ik was er van de week toevallig ergens. Ik weet niet, een wetenschapper van de, van de Universiteit van Amsterdam. Die vertelde hè, over die, die, dat onderwijs. En vrouwen mm -hmm. scoren beter op onderwijs. En weet je wat er gebeurt als we wat ouder worden? Al die mannen die dus zo achterlopen met het onderwijs. die komen uiteindelijk in 70, 80% van de gevallen terecht op een functie. die gelijke tred houdt met de opleiding die ze hebben. Het percentage ligt bij vrouwen op de 40. Nou. Ja. Dus alles is geregeld: de, de, de, de opleiding, alles wordt gefeminiseerd. Alle kansen zijn er. Alle kansen. Moeten we daar niet gewoon een keer een beetje druk achter zetten? En hoe had je dat willen doen? Dat ja, weet ik niet. Jij bent politicus. Ik, <lacht> dicapsie, ik zit hier met heel hard te werken. En al die vrouwen... Er moet geld in toch komen, dan moet toch economie moet toch op gang? Dat kan toch niet zo meer? Ja, dat lijkt me heel erg goed. Dan denk ik dat je die vrouwen dus ook die kansen moet bieden. En dat betekent ook dat je dus daarvoor ruimte moet maken. En dat er ook iets in die cultuur van die topondernemingen moet uh, veranderen. Dat vrouwen daar ook uh, zich thuis voelen. Hm. Nou ja, of het nou aan de vrouwen ligt of niet. Nederland zakt intussen wel van 5 naar 8 op de ranglijst van het World Economic Forum. Bent u daar verbaasd over? Nee. Nee, we oh. doen het niet zo goed op dit moment eh, internationaal gezien. En dat komt voor een deel door de, door de wereldeconomie, maar ook door dit kabinet. Ja, maar goed, de hele, we hele wereld heeft last van de wereldeconomie. En als ik dan naar Zeker, en daarom, over... is het, en daarom is het ook wat ons kabinet doet extra schadelijk. En daarom... Uh, gaat het ook dus niet zo goed als dat het een aantal jaar geleden ging. Nou, maar we willen het ook even over hebben. Want je zult toch wel verschrikkelijk blij zijn... dat de algemene heffingskorting voor al die rijke mensen eindelijk wordt geschrapt. Nou, ik heb de plannen nog niet gezien. Hè, want nee, wat, wat, we zelf... zien is, wat we zien is, is dat er wat er gelekt wordt. We hebben nog helemaal niks gekregen als parlement. Dat is eigenlijk een, een schande. Want uh, ze kunnen wel lekken naar, uh, naar de pers. Maar ze kunnen het niet sturen naar de Tweede en Eerste Kamer. Als je, als je, als je, nou, je, ik voel dat je daar een, een, een sinister uh, plan achter vermoedt. Ik heb de indruk dat ze het goede nieuws proberen te verkopen. Alleen er is niet zoveel goed nieuws. Uh, nee. en, ik, en ik vind gewoon dat de regering de stukken eerst naar de Kamer moet sturen... voordat ze de, ze naar de media stuurt. Maar of dat gebeurt toch nooit? Het is ieder jaar hetzelfde verhaal. Ja. De pers heeft het als eerste. Nee, maar ze hebben het niet gestuurd omdat ze bang waren dat de Kamerleden gingen lekken. Nu hebben de Kamerleden niks gekregen en nu wordt er toch gelekt. Dus dan weten we in ieder geval één ding zeker, dat het lek niet bij de Kamerleden zit... En dat het waarschijnlijk bij de kant van de ministeries of bij de ministers zit. Maar, maar hoe, hoe het ook komt, het, het, het ligt ieder jaar voor Prinsdag op straat. En of het nou van de Kamer komt of van de pers, jullie hebben toch nu dezelfde ja, info? Ja, en daarom is het... Nee, nee, nee, want die plannen moeten allemaal nog uitgewerkt worden. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe dat, hoe dat gaat gebeuren. Maar als ik, wat ik gezien heb, extra bezuinigingen uh, en uh, allerlei uh, kortingen die worden afgeschaft... Het lijkt mij niet, niet, niet wijs. Uh. Nee, maar, maar ja, nou, aan de andere kant. Ik bedoel, jullie zouden toch van tevoren had je toch niet kunnen dromen dat er zo'n nivelleringsgezin het kabinet zou komen. Ja, maar kijk, in het, in. voor ons is nivelleren geen feest. Oh. Uh, in tegenstelling tot wat uh, Spekman van de Partij van de Arbeid heeft gezegd. Voor ons geldt dat we ervoor moeten zorgen dat het in ons land beter gaat. En dat betekent dat het ook onder de kant van de samenleving goed moet gaan. Wij zijn niet een partij die tegen rijkdom is. Wij zijn tegen armoede. En het idee van als je de, alleen de rijke armen maakt... dat het dan vanzelf beter wordt, is een beetje een, uh, een raar idee. Je moet ervoor nou, zorgen dat... dit. dat je, je ook moet, een raar idee. Ja, maar net het de indruk gehad... dat dat wel een soort van favoriete manier was om de armoede aan nee, te volgens pakken. volgens mij moet je dan ook economisch groeien. Dan moet je banen creëren. Dat waren ook de twee... He, woorden waarmee Dirk Samson zijn uh, partijprogramma ja. samenvatten. Nou, wat doet dit kabinet? Het kabinet creëert geen banen en uh, doet het slecht met de economische groei. Dus ja, wat dat betreft lijkt mij dat uh, dit kabinet ook daarin dus ook schuld is aan het feit dat we nu ook weer wat internationaal stappen terug moeten zetten. Ja, we staan er weer slecht op, hoor, internationaal. Ja. Dat is toch een schande. Nou, het is, dat is geen, een schande is het? Het is, het is geen schande, het is van ja, nee, maar wat het nou eens een beetje concreet? Want we hebben we bijvoorbeeld, dan krijgen we die, dat een stimuleringsmaatregel is dan bijvoorbeeld die nationale hypotheekbank, die ernaar nou ja. moet komen. Een dus dat, dat we... blokhypotheek bedoel je? Ja, nou ja, we, we, wat het moet voorstellen, op de een of andere manier zal het ermee te maken hebben dat we dus een soort gedrocht creëren, wat allerlei slechte hypotheken overneemt van banken. Daar gaat de staat dan geraad voor staan, dat zijn wij zelf. En dat moet dan op de een of andere wonderlijke manier goed gaan. En dan worden de banken min of meer zijn dan weer vrij om weer geld te investeren... want die zijn van dit blok aan hun been af. Dat is toch ongeveer hoe het, hoe het moet gaan werken? Dat is wel hoe de regering hoopt dat het gaat werken. Ja, maar, maar er is nog niemand met een blokhypotheek. Nee. Dus, is dat... nee, dus ergens is, lijkt dat plan uh, niet zo aan te slaan? Nee, maar dat is ongeveer... Voor zover ik het zo snel kon zien... Er zijn nog wat stimuleringen voor, voor, voor werkgevers... maar dat is allemaal heel, heel piemusachtig. Ja. Daar zit toch, nou heb ik van Rutte ook gehoord dat er helemaal geen visie hoeft te zijn hoor, maar er zit toch geen visie achter? Nee, er zit, daar, zit, daar zit geen visie achter. En ik heb de indruk dat de visie van het kabinet is, vooral proberen dat ze roepen dat ze heel veel gaan bezuinigen, maar uh, nog geen voorstellen naar de tweede of naar, laat staan naar de eerste kamer toe te brengen om die bezuinigingen om te zetten. Dus je vindt het stemmingmakerij? Nou, de regering is erg goed in het roeptoeteren van slechte plannen. Nou, dat mogen ze doen, maar in de uitvoering daarvan schiet het niet erg op. Gelukkig, dat, maar, de, maar uh, dat moeten we ook maar zo maar houden. Zeggen, daar bent u er waarschijnlijk wel blij ja, mee, als, als ja, we alleen maar wat roepen. En, en wat vindt u dan van het pensioenplan? Dat lijkt me ook geen goed plan. Ook niet? Nee. Er zijn eigenlijk <laughs> vrij weinig goede plannen, wat u betreft. Nee, dit, dit, dit, je... dit, dit, dit, dit is geen goede regering, nee. nee. Dus dan zijn de plannen ook niet best, want daar meet je een regering aan. Maar hoe moet het dan anders? Geeft u eens een socialistisch vergezicht? Nou, volgens mij is het allereerst wat we moeten doen... is af van dat rare idee dat wij nu heel hard moeten bezuinigen. En dat wij naar Brussel moeten om onze 3% te halen. Onze economie zit in slop. En heel veel economen zeggen, en dat zeggen wij met die economen, dat Nederland moet investeren. Je moet ervoor zorgen dat de vraag in Nederland uh, groter wordt. Dat mensen weer geld in hun portemonnee krijgen die dat kunnen uitgeven. En zo weer groei te creëren. Uh, dat is helemaal niet zo'n heel raar idee. Dat zeggen wij al jaren. Er zijn steeds meer economen die dat ook zeiden. De Partij van de Arbeid zei het voor de verkiezing ook. Maar doet na de verkiezing iets anders. Ja, maar vanaf de zijlijn is het natuurlijk wel het allermakkelijkste schreeuwen. Nee, dan, dan moeten wij maar gauw de regering in. Nee, we nee, <ỗfacht> ja, nou nee, nou, ja, gezien het, de peilingen. Super, super, supergoed idee. Daar zijn we het weer eens, Jan. Ja, nee, maar, maar wat We terug nog één dingetje langs je halen. Even dat, wat we, we hebben het over bezuinigingen de hele mm -hmm. tijd, maar dat, die, dat zij, die zijn er eigenlijk niet. Want in, in, ik heb in mijn simpelheid altijd gedacht dat bezuiniging betekent je bent als regering geef je een hoeveel geld uit. En dan, ga je dan, dan kun je op verschillende manieren een eind aan maken. Je kunt dus doen wat er nu gebeurt. Dus het eigenlijk van mensen afpakken. Dus het zijn verkapte belastingverhogingen. Je kunt ook zeggen, nee, nee, nee. En dat is zeker wat de VVD altijd evenueert. Wij moeten met een slanke regering toe kunnen En ze geven elk jaar meer uit dan het jaar daarvoor. Ik kan niet eens... Kun jij mij uitleggen hoe dat nou kan? Als je zegt, nee, wij willen bezuinigen. En dan geef je toch meer uit dan het jaar daarvoor. Nou, kijk, wat de regering wil, is minder geld uitgeven. Maar ja. wat de regering moet doen, omdat ze zoveel werklozen creëert... is weer meer geld uitgeven. Ja, precies. Dus, dat, dus het... da daar zit het, het probleem. Het probleem is dat de regering er niet voor kan zorgen... dat onze economie gaat groeien, waardoor er een grotere koek komt... en waardoor zij ook wat minder geld hoeft uit te geven. Maar je niet het gevoel dat, dat, dat men toch op de een of andere manier... wel heel zenuwachtig is over het snijden in eigen vlees. Want die kleine overheid, daar zien we toch ook weinig van. Waar zien we nou de de maatregelen, de regelgeving... die al tien jaar lang simpeler zou worden. Waar, waar zien we dat nou gebeuren? Dat gebeurt toch ah, helemaal niet? Nee, wat dat betreft gebeurt er niet veel. En ook als je kijkt naar als hoe de, de... toeslagenfraudes die veel te laat ontdekt worden. En die niet, bedoel... Dat, maar ook de topinkomens in de publieke sector... die worden ook maar mondjesmaat aangepakt. Uh, dat, dat kan allemaal uh, een tempo sneller. Ja, ah, daar ben ik erg met je Van eens. de middeninkomsten bij de publieke sector afblijven. Janne, daar, mogen we, daar mogen we niet <laughs> aan zitten. Oh, uh, volgens mij moeten we... We alweer naar Marcella Meske voor tennisflitsen. Is dat zo? Marcella, ja. is aan de hand. Nou ja, het is nog net niet afgelopen. Oh. Uh, 7-5, 5-4 voor Williams. Er stond oh. dus 4-1... Had een dubbele break. Maar toen was er een ja, mini-inhaalrace van die Victoria Azarenka uit uh, Wit-Rusland. 4-3 werd het. 5-3, 5-4. Dus die uh, Azarenka die gelooft nog wel in een, uh, ja, in een wondertje. Want dat moet dan nu gaan gebeuren als uh, uh, Serena Williams gaat serveren voor de titel. Dat zou dan haar vijfde ik titel in New York zijn. Ja, En dat is veel hoor. Het is ook ja. al haar zevende finale hier. Ze is echt uh, een van de aller, allergrootste tennislegendes... Uh, het vrouwentennis. De vraag is of ze het gaat uh, uitserveren. Dat zal nog eventjes duren. Um, voorlopig is het 7, 5 en uh, 5, 4. Dus uh, mocht het dadelijk uit zijn... dan uh, kom ik graag nog eventjes terug om dat te melden. Gezelligheid, tot zo dan. Dankjewel, Marcella. Onderzoeksjournalist Karl Hammer kreeg een schatkaart... en zocht jarenlang naar de tranen van de wolf... de verloren schat van Adolf Hitler. Ten einde raad publiceerde hij de kaart online... en nu denkt muzikant en theatermaker Leon Giese... te weten waar de schat van Hitler ligt en hij gaat op zoek. We bellen met schatgraver Leon Giezen. Uh, hele goede avond. Leon Giezen. Goedendag. Hallo Leon. Hoi. Leon, wij hebben natuurlijk al het een en ander over de tranen van de wolf gehoord. Uh, de schat van Hitler, wat is dat voor een schat? Nou, dat, eerlijk gezegd weet ik het niet precies. Het, uh, er stond een stuk in de krant uh, uh, ongeveer negen maanden geleden... en het ging vooral over een muziekstuk waarin een code zou zitten... die maar niet gebroken wordt. En in het, in, de, in het stuk in de krant ging het over, een, over de, de tranen van de wolf. Namelijk dat dat gecodeerde muziekstuk nee. eigenlijk een soort schatkaart zou zijn... ...die zou leiden naar de stopplaats van 100 goudstaven en de persoonlijke diamanten van Hitler. Pardon? Also known as de tranen van de wolf. <lacht> zo, dat is, dat is, dat is een aardig een, een, een, een, een stukje geld is dat. Dat is zo, ja. En, die, en, en die, die, wij weten natuurlijk inmiddels... dat is die, die onderzoeksjournalist... Karl Hammer, prachtige naam. Karl hebben, Hammer! Voor een schitterende ja. druk, voor een onderzoeksjournalist. Die, die kwam er dus niet uit. hè Die had een heel verhaal met, met, met dat, hoe die aan die kaart gekomen was. Van een, van een zeven duit, jaar, hè? En die had zeven jaar gezocht. En dat wou men ja. niet. En, en, en nu is jij, snapt het wel. Nou, ja, ik denk dat ik het snap, ja. Ik, ik denk in ieder geval dat ik een, een, een, een, een oplossing heb... waarvan vriend en vijand en ook Karl Hammer... Uh, dat dit, ik weet niet of het de oplossing is, maar het is in ieder geval een oplossing. En uh, het is, als ik het hele verhaal uh, even heel kort zou Oh gaan, ja, ja, uh, ja, maar ik wil even zeggen, inderdaad, Leon. Heel kort. Heel kort. Heel kort. Nou, ja. in geval, uh, je zou, uh, het is gewoon zo dat op de plek waar volgens mij iets begraven moet liggen, daar hebben geologen met grondradar uh, gezien dat er daadwerkelijk iets in de grond zit. En daar gaan wij volgende week uh, naar kijken. Wow, wow, wow, Leon. Dit is wel... Heel kort. Jij hebt een. Ja, maar kort. We hebben het over niet ongelooflijk lang. Dus even. Je hebt dus dan die partituren, zo heet dat, zo'n bladmuziekding. ding En daar zitten dan tekens te veel op. En die heb jij op een of andere manier. Kun je in even geval stellen? dat uh, dit gaat over een muziekstuk waaraan een aantal dingen toegevoegd zijn. Ja, er zijn een aantal teksten bijgetypt en een aantal Precies. wijzigingen aangebracht en in, in bij, de, bij, bij het notenschrift gezet, zou ik maar zeggen. Ja, en Ja, en, en uh, daar gaat het om. Want ik heb ook dat muziekstuk ook laten spelen door iemand, maar dat is verder een heel erg... Was ja, het wat? Een Was het mooi muziekstuk? Nee, een heel surf, surf oh. stukje eigenlijk. En het is, er zit ook niks raars of bijzonders in. Het is meer een soort studiestukje. En uh, en dit is de helft van een, uh, dat noemen ze catramène, dat is vier op de piano. En dit is de glijdende kant, de baskant. En dit is, er zit ook geen niet echt speciaal melodie of zo in. Het is eh. Uh, nou, dus dit doet verder niet de zaak, hè? Wat zeg je? Dit doet verder niet de zaak, hè. Dit is weer het lange verhaal. Dit is het lange verhaal. We ga, je, ja, dus, oh ja, ja, nee ja, ja. jullie. Ja. Nou maar <laughs> dat doet we ook zover zo wel te dus ja, <laughs> Het zaak ja, ik Dat ik zo hammer heeft gezegd op televisie, Ja, ja... Uh, een half jaar geleden van, nou, misschien zit het in de muziek of misschien is er iemand die heel goed kan schaken. Want volgens mij heb ik iets gemist. Nee. En nee, volgens mij hoef je niet goed te kunnen schaken en gaat niet over muziek. Maar ik heb zelf een, uh, iets gezien in het muziekstuk wat mij op een bepaalde zeg maar een bepaalde richting uit uh, En ja, ik uh, volgens mij gaat het. van die gaan. Uh, uh, een aantal, er staat een M in een drie blokjes om die M heen. En volgens mij gaat dat niet over de bergen, zoals hij denkt, maar gaat het over het spoor. Over ja, de spoorlijn. de trein. De trein. Ja, dus, ja, de trein. Dus er zaten een soort suc. runetekens blijven erover als je de muziek weghaalt. En ja. jij zag daarin symboliek van een trein. En wel een nee, nee, nee, nee, nee, maar dan moet ik toch ietsje langer. Nee, nog nee, uh, weer wat langer. Uh, zeg maar, er staan, er staan <laughs> ja. uh, rune tekens in, maar dus naast die rune tekens staan er ook uh, drie gewone blokjes in. Een blokje rune teken en een M. En volgens mij gaat, uh, is dat eigenlijk een symbolische voorstelling. En uh, zeg maar een schematische voorstelling van hoe het, uh, de spoorlijn was in Mieterwald ten tijde van de oorlog. En dat ja. dacht jij toen je in de krant de partituur zag staan? toen dacht je, hé, hey, dat moet wel een spoorlijn in de oorlog zijn. Nee, dat dacht ik niet, uh, dat, uh, dat heeft... Uh, hij, zegt net, John, hij zegt net dat hij het eerst heeft laten spelen en allerlei andere dingen Nee, gedaan. dat begrijp ik, maar het nee, lijkt dat me, dat me zo. dat het eerst laten spelen, maar dat heeft oh. laten spelen. Nee, maar me, uiteindelijk er staat er een ding in, er staat een letter M in. En die letter M herkende ik van een bocht dat ik ooit gezien heb. En dat bocht is eigenlijk, uh, dat hoort bij het spoor. En toen oh, dacht ik, okay. volgens mij gaat het op het spoor. Aha, jij, en, jij, zag, uh, jij, zag, een, jij zag een symbool en dat was voor een bepaalde spoorlijn of een station of zoiets. En die herkende jij en je dacht, aha, dit heb ik eerder gezien. Ja. En toen ja. was je op het spoor gezet. Letterlijk en van figuurlijk, hè? Ja. Op het spoor. Leuke ja. woordspeling. Heel goed, kebout. Een treintje erin. Ja. Doe jij heel dus, snel. Eh, maar goed, je weet dus nu. heb je een mogelijke vindplek. Want je kon dan ook nog dat, dat, dat, dat die, die symbolen over een kaart heen liggen. Hè? En toen ontdekte ja, het ontdekte je. Waar... Ja, dat kan, maar volgens mij klopt dat niet. Hè. Maar oh. dat, eh, oh. dat, dat is uh, de theorie van Hammer. Ja, maar, nee, maar volgens mij gaat het echt, uh, is het echt gewoon een hele andere. Uh, uh, zeg maar een, uh, uh, volgens mij gaat dit eigenlijk over uh, uh, uh, het spoor... en uh, verwijst het eigenlijk naar een stukje spoor... wat er vroeger was, maar nu niet meer. Ja. En dat was een stukje spoor wat van ja. het leger was. Ja. En, uh, en uh, dat is eigenlijk waar ik uh, ga uh, boeren. Ja. Dus jij denkt dat, dat die gasten die trein op dat speciale stukje spoor hebben gedonderd... en, ja. en, en, en dat is later is dat allemaal weggehaald, expres of ja. niet of toevallig... en ergens aan het eind waar zeg maar, ja. het, het blok was, daar ligt die schat in de grond. En die is voor jou. Nee, die is niet voor mij. Maar alleen maar, het verhaal is voor mij... En uh, ik, wil, ik heb volgens mij gewoon een reten goede theorie, ik heb hem inmiddels echt helemaal precies uitgelegd aan hoeveel uh, duizend mensen op de parade en zo. En er is nog niemand gekomen die heeft gezegd, ja wat jij zegt is totale onzin, volgens mij is dit gewoon een echte goede theorie en ik wil gewoon weten of die klopt of niet. Ja, nou, ja, wij zullen de verleiding dan ook weer staan. Maar wanneer ga jij graven? Ja, ja en waar? De, volgende week, volgende week gaan wij uh, graven. Hé hey, maar even, dat, dat, dat, je gaat er natuurlijk ook een film van maken neem ik aan of zo hè? Ja, alles is alles wordt gefilmd. Ja, ja, Heb je al iemand voor de rol van Hitler? <laughs> ah, die, die, maar die, die, die, die, die, volgens mij, uh, die, daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht. Nee, Kun je een nee, beetje Ik doe niet uh, speelfilms. Oh, uh, oh, die maakt nee, daar films. Ja, hey, en, en, en nog heel even, uh, Leon luister, jij gaat dus misschien wel uh, alle persoonlijke diamanten plus. Duizend baren goud van... Nee, honderd. Van... 100 baren dat, dat is zo astronomisch veel geld waard. Dat ja, is factor ja, ja, 10. Ja. Dat doet er helemaal niet eens meer toe. En dat haal je dan straks boven water. Van wie is dat dan? Nou, ik heb inmiddels... Dit is, ik vind het ook belachelijk dat ik dat... Eh, ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou kunnen zeggen. Maar ik heb inmiddels drie advocaten. Waaronder een Duits advocaat. En die Duits advocaat heeft uitgezocht hoe het zit. En het is gewoon zo dat... Als jij iets vindt... Dan is iemand anders. Dan is het zo dat... Eh, de, wat is gekregen van wie het is. Als de eigenaar te traceren is, dan is het van de eigenaar. Maar die komt het niet halen, denk ik. Dat denk ik ook niet Dat, ja. weet je niet. Dat weet je niet. Er kunnen ook erfgenamen van de eigenaar zijn of zo. Je, dus, oh, nee, maar, ja, geloof en je en de al... boys in Brazil? geloof je ook. Nee, maar misschien vind je wel iets uh, wat van een uh, Joodse familie is. Weet je. Oh, die oh, vind uh, Ja, precies. Maar dus, uh, en als, het, uh, als de eigenaar te traceren is, dan heb je oh, strikt genomen volgens uh, de wet uh, recht op uh, 3% vindersloon. Oh. Uh, maar als de eigenaar niet te traceren is, komt dan is uh, de helft uh, van wat je vindt uh, voor de eigenaar van het land en de andere helft voor de vinder. Maar juist in die gevallen waar de eigenaar niet te traceren is, daar zou ik al helemaal niks mee te maken willen hebben. Want uh, ja, dat is allemaal, uh, echt allemaal bloedgeld. Dus uh, ik, uh, oh. daarom heb ik de advocaten dat vooral heel duidelijk is dat ik. Mocht ik gelijk hebben, hier niks uh, in mijn zak wil stoppen. Hè? Jij gewoon wilt geen meel. cent. Wat zeg je? Jij wilt geen cent. Geen baartje goud, niet een diamantje, leuk bij Nee, voor nee, nee, maar ik vind dat kun je echt niet maken. Dat, uh, dat gaat gewoon echt niet. Dat je bent ik, uh, een... Tuurlijk zou ik graag verhuizen, maar nee, maar dat, uh, dat gaat niet. <tus> onwaarschijnlijk netjes iemand. Dat, dat wil ik hier even gezegd hebben. Nou, op dit nou, punt wel, ja. Op dit ja, punt wil ik dan... netjes zijn, ja. Oké, okay, nou, super. Hé, hey, maar uh, super bedankt voor je, voor je toelichting. Uh, wanneer gaat het gebeuren? Oh, dat mag je niet zeggen, hè? want er komt uh, heel de Duitsland wat van nee, het onplatgestand. Nee, ik weet het niet, maar het... Ja, we gaan uh, zeg maar, uh, heel binnenkort en uh, ik ver vertrek uh, maandag naar Duitsland. Nee, je, je, komt oh, ja. je komt even terug als, als je het gevonden hebt. Hè? Dan willen we even alles erover weten. Ja, dat is goed. Je weet me te winnen. Ja, hartstikke goed. Hé, hey, Leon, we draaien ook nog even een schitterend lied. Je danst zoals je in bed bent, zeggen ze. Wil je, ja, nog, wil je ja, daar ja. nog iets over ja, ja. zeggen? Hoe, hoe dans je eigenlijk, nou, Leon? ja, het is, zeg maar, ik, ik, ik, ik mag mij graag, uh, zeg maar, uh, ik vind het leuk om liedjes te maken over ideeën. en is iets. Ik vind het gewoon wel heel erg jammer. Soms zie je mensen op straat lopen en die lopen echt, als ik het dicht, die lopen zo prachtig. En ik we loop toch, uh, zeg maar, <laughs> ik steek er toch schil bij af, zou ik zeggen. Ja, maar zeggen. je weet, en, uh, da, uh. inzet koop, compenseert een hoop. Wat zeg je? Inzet compenseert een hoop. Dat is waar, ja, en een goed karakter ook, hè. Zo is het maar net. Leo, ja. hartstikke bedankt. Dat rusten en succes. Hoi. Dank hoi. Dank dag. dag. dag. dag. Oké, okay, hoi. Je danst zoals je in bed bent, zeggen ze. Danst zoals je in bed bent, zeggen ze. Ja, Je dans zoals je in bed bent, zeggen ze. Marcella, kun jij een beetje dansen? Nou, nu niet hoor. Maar de dames op het centercourt hier, het Arthur Ashe Stadium, die dansen wel. Want het is een prachtige wedstrijd aan het worden. Het leek een vluggetje te gaan worden voor Serena Williams in die tweede set. 4-1 stond ze voor, 5-3. Bij 5-4 serveerde ze voor de winst en haar vijfde US Open titel. Maar ja, toen kwam die Azarenka en die brak maar even mooi op het moment Supreme 5 gelijk. Nu is het weer 6-5 voor Williams... En mag ze nog een keer gaan serveren voor de winst. Het white Heart, dat fladderige rokje van Williams zit de hele tijd in de weg. Nou ja, Azarenka heeft datzelfde probleem. Maar die hindert zich er, eh, ergert zich er minder aan. Het is 7-5 en 6-5 voor Williams. De vraag is of ze het gaat uh, uitserveren. We zullen het uh, met een uh, paar minuten weten. En dan gaan we weer terug. Tot zo dan. Nou Arjen, uh, lid van de Eerste Kamer. En wij bedenken dat, uh, dat je daar wat als een uh, wat stoffige pendelikkers wetjes zaten te controleren. Maar niks is minder waar. De Eerste Kamer is hot en het centrum van de hedendaagse politieke macht. Dus wij praten even verder. Uh, ja, Jij zit daarin, dus uh, ja. even weten hoe het allemaal zit. Wat zijn in jouw woorden eigenlijk momenteel de taak en functie van de leden van de Eerste Kamer? Arjen? De Eerste Kamer kijkt naar de wetten die de uh, regering uh, door de Tweede Kamer heeft gekregen. En kijkt of ze een beetje uitvoerbaar zijn. Of ze zich verdragen met de grondwet. En of ze in de politieke afweging van de verschillende partijen past. Maar wat vind je ervan dat de oppositiepartijen die, die taak waar jij het over hebt... misbruiken voor politiek gewin in de Tweede Kamer? Daar vind ik helemaal niks uh, raars aan. Dat is altijd zo geweest. Maar je zegt net dat het alleen maar is om, om te controleren. Ah, nee hoor, is dat nee. Eind, aan het eind ik van de, de... hele lange, lange zin... zat ook nog een kleine frase over de, de politieke realiteit ja. van het moment. En, en dus, ja, dat, dus, dus, dus je vindt dat allemaal prima. Ja, ik vind zoals het nu gaat. En dat de regering eigenlijk allereerst in de Tweede Kamer moet kijken... of ze een meerderheid kan vinden. Een politieke meerderheid die ook in de Eerste Kamer vliegt. Dat vind ik een heel goed idee. Ja, dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. En dat uh, leidt tot brokken. Ja, maar en is, is het niet zo dat überhaupt regeren zonder meerderheid in de Eerste Kamer... Dat, dat is gedoemd te mislukken? Nou, dat is niet gedoemd te mislukken. Maar dan moet je wel een plan hebben. En een idee hebben hoe je dat gaat doen. En we hebben vanaf het begin af aan... mijn partij heeft vanaf het begin af aan de regering gewaarschuwd. Van, denkt u nou goed na... U heeft ook de Eerste Kamer nodig om uw wetvoorstellen tot wet te laten verheffen. Nou, dat hebben ze uh, niet gedaan. Althans, ze zeiden, is geen probleem. Hebben we aangedacht, hebben we opgelost. Uh, de praktijk blijkt dat dat niet zo is. En daar loopt de regering nu uh, heel hard tegenaan. Nou, ik haal hem toch nog eens even. Is het, want, want, want natuurlijk, in de, dat is logisch. Dus in, in Normaal gesproken, normaal gesproken in, in, de, in de traditie van de afgelopen tientallen jaren... is het schrijven we altijd zo gegeven aan een kleine actie af en toe... dat de Tweede Kamer uh, automatisch wordt gevolgd door de Eerste Kamer... Ja. simpelweg omdat je in beide kamers meestal de, de meerderheid hebt. Dat is nu niet zo. Uh, is dit nou niet een, een verschrikkelijk experiment gebleken eigenlijk? Nog los van het feit... want, want ja, er kan eigenlijk ja, naar mijn smaak alleen maar... Een soort gedrochte van uitkomen van wetten. Want... Het is een experiment waar Rutte en Samson voor gekozen hebben. En als jij het een gedrocht noemt, uh, dan uh, zou dat zomaar waar kunnen zijn. Nou ja, ik wil graag weten of jij het ook een gedrocht vindt. Maar ook een beetje of, het, of, of dit wel iets blootlegt in, in, in die twee-kamer-structuur... waar het toch ook iets scheef zit. Ja, er zit iets scheef in die twee-kamer-structuur. En dat ook, ook dat vinden wij al, al jaren. Als het aan de SP zou liggen, zouden we in principe met één kamer uh, toe kunnen. Maar zolang ze er allebei zijn, doen we in allebei de kamers ons werk. Ja. Nou. Maar goed, de, de, de, is dit een extra reden om te zeggen: van goh, uh, we vonden het al niks en nu blijkt dat het toch ook wel weer uh, dat, dat inderdaad. Die Kijk, functie... wij veranderen niet van mening. Kijk, wij zijn niet zoals Halbe Zelstra van de VVD die jarenlang voorstander was van uh, de Eerste Kamer. en nu roept dat de Eerste Kamer moet dimmen of dat die anders afgeschaft zou kunnen worden. Nee, we vinden dit al jaren en wij vinden dit nog steeds. Uh, dus wij willen er al steeds over praten. Maar zolang we dat tweekamerstelsel hebben... en dat hebben we in ieder geval tot de volgende verkiezingen... want je moet een grondwet uh, wijzigen en dat moet je twee keer doen. Dan moet je twee keer het aan laten nemen. Blijven wij ook wel roeien met de riemen die we hebben. dat betekent dat wij onze politieke afweging laten leiden... door datgene wat er uh, in de Tweede Kamer door onze partij gezegd wordt. Is het, is het überhaupt denkbaar dat de SP-fractie in de Tweede Kamer... u heeft toch acht zetels zitten daar? Dat is toch niet? Nee, vijftien in de Tweede en acht in de Eerste. Ja, de Eerste, sorry, ik heb ja. het over de Eerste Kamer. Zij tweede. Ja. Uh, Excuus. Ik bedoelde de Eerste Kamer. Is het denkbaar dat de SP-fractie in de Eerste Kamer het uh, op een enkel dossier, als het zo uitkomt, Rutte 2 een handje toesteekt? Of is dat, sorry, partijdiscipline, alles wat die mensen niet spreken? Nee, als Rutte, als Rutte II in staat is om Echt? de SP in de Tweede Kamer te overtuigen van een wetsvoorstel, dan heeft hij goede kans dat hij onze steun in de Eerste Kamer ook krijgt. Maar denkt hij dat hij de onze fractie in de Tweede Kamer kan negeren en dan de Eerste Kamerfractie kan paaien, dan kan die bedrogen uitkomen. Dat is ook nog wel even, hè? want het, was natuurlijk de, het gesprek gaat er nu heel erg over. dat, Als het nou verstandig van Rutte, dat hij niet, niet langer, hè, dat zeggen ze een beetje, niet langer eerst gaat, gaat paaien in de Eerste Kamer, voordat hij voor met een wetsvoorstel komt, maar het er een beetje op aan laat komen. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de nieuwe stoere lijn van het kabinet. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, nee, er is nog een veel belangrijker ding wat er aan de hand is. Je moet eerst... De Tweede Kamer fracties van, van die partijen overhalen en dan krijg je de rest er zelf mee. Ja, dan uh, wordt het regeren een heel stuk makkelijker. En doe je dat niet, dan heb je een goede kans dat je op een, op een blinde muur afrijdt. En dan kun je hopen dat die muur gaat wijken. Maar uh, de ervaring leert dat uh, als je heel hard op een blinde muur afrijdt, dat de kans op ongeluk ook erg groot is. En, en je, je vindt het dus in zoverre naïef dat Rutte blijft wedden op het paard uh, hard op de blinde muur afrijden? Ja, een hele uh, heel domme strategie. Oké, okay, maar, maar de, uh, hij kan niet veel anders op dit moment, denk ik. Hij kan altijd anders. Hij kan altijd eerst nadenken over hoe hij met zijn voorstellen in de Tweede Kamer de meerderheid krijgt. Een aantal van die voorstellen, bijvoorbeeld als het gaat om een einde te maken aan al die flexwerknemers, uh, die zou op steun van onze partij kunnen rekenen. Maar zover ik dat begrepen heb, overlegt hij daar niet over met de SP in de, in de Tweede Kamer. En daarmee maakt hij zijn eigen probleem alleen maar groter. Omdat hij dan in de Eerste Kamer nergens iets doorheen krijgt. Dus daar lijkt het nu wel op. En we hebben afgelopen jaar, als het gaat om de wetgeving, een heel rustig jaar gehad. Want deze regering produceerde dit met gewoon niet zoveel wetten. Nee, niet zoveel Maar is het, reëel, ja. is het reëel, gezien de... de, de nou ja, trouwens, het, het is een socialistisch kabinet. Maar dat er in de, in het is de, geen socialistisch kabinet, het is nou, een liberaal kabinet. Het sociaal-democratisch kabinet noemen we dan, want dat liberale karakter... Dat, het dat kabinet heeft sociaal-democraten die liberaal beleid uitvoeren. Zo zit het. Oh, wat grappig. We hebben we precies het omgekeerde idee. Ja, nou ja... Dat is, dat is interessant. Leg eens uit. Wij daar eens over uit. Wat, wat, is, wat, wat, wat van de liberale idealen is precies het afgelopen jaar gerealiseerd? Nou, juist maar. nou uh, de, het belangrijkste uh, paradepaartje van Rutte was de staatsfinanciën op orde. Dus het hard bezuinigen en ervoor zorgen dat je de 3%-norm haalt. Het belangrijkste paradepaartje van de Partij van de Arbeid was groei en banen. Nou ja, uh, de 3% daar zet het kabinet op in. Maar die groei en banen die zijn echt verdwenen. Oh, ik dacht dat die 3% ook wel laten lopen. En wat blijkt? Dan blijkt ook dat je die 3% niet haalt. Maar ja, dat was dat ah, okay, echt, echt dus de insteek van het, van, van het kabinet de, om dat de orzake, te halen. Zaken leg je anders dan ik. Okay. <hijs> <hijs> nee, ik had daar precies iets van, die geen GV tweeën hebben het echt. Maar het is het niet een, ja, maar het is een zo... on, onmogelijk kabinet, want het zijn de twee ja. partijen... die tijdens de verkiezingscampagne hebben gezegd... dat ze toch vooral die anderen niet in de regering moesten zitten. Nou. Samson wilde Rutte het torentje uit. Uh, Rutte wilde ervoor zorgen dat het socialistisch gevaar niet in het torentje kwam. En nu zitten ze samen en hebben ze een onmogelijk huwelijk. ja. En, maar toch vond, dat op dat waar. moment, vond iedereen in Nederland... Nou, niet iedereen in Nederland, jij dus blijkbaar niet ik blijkbaar niet... maar die, die vond het dan volstrekt logisch en de wil van het volk... dat ze de twee grootste partijen met elkaar om tafel gaan zetten. En daarom moet je ja. altijd twee keer nadenken. En dat is fijn ja. van de Eerste Kamer. Dan krijg je iets meer tijd om te reflecteren. En als de, dit kabinet dit nou ook had gedaan... dan was ze waarschijnlijk niet met deze route gekomen. Maar wat is dat dan, denk jij? Want ik, ik, ik, dit, ik vind dat verhaal... Dat, maar goed, dat misschien vind iedereen even de dood normaal. Maar ik heb het eerder gezien met CDA en PvdA. Mm. Ja, het was zo'nzelfde soort situatie. Een paar balken en de kabinet geleden dat je ook dacht van ja de, de de ene club die vluchtte die kant op naar de PVDA en de andere vluchtte naar het CDA want hoe godver dat die twee met elkaar mm. precies hetzelfde verhaal dezelfde avond nog de, de stembussen waren nog niet dicht of mensen van wat is dat voor iets is nou is niet... dus denk ik misschien wel de euforie geweest van die twee partijen die zo geweldig gewonnen hadden en het idee van dan gaan we het samen rooien misschien zal er ook wel een idee bij zijn van nee, we willen wel erg graag regeren want er zijn een aantal ministers te leveren Um, dat eigenlijk maar dat is de psychologie van de koude grond... dat moet je aan de hoofdrolspelers uh, allereerst vragen. Maar dat een beetje onbezonder was, dat is wel gebleken. Maar hoe, hoe had je het dan voor je gezien? Welke coalitie had dan volgens jou nu wel een goede kans op succes gemaakt? Nou ja, mijn, mijn voorman, en uh, die zit in de Tweede Kamer... In Roemer heeft uh, na de verkiezingen voorgesteld... om een regering te formeren van CDA, Partij van de Arbeid, SP en D66... omdat die ook in de Eerste Kamer een meerderheid zou hebben. Ook geen makkelijke opgave, want, nee, de, regering, want de verkiezingsuitslag was ook niet... Eenvoudig, maar dan had je in ieder geval dit probleem... wat we nu hebben, had je niet gehad. Nee, tuurlijk, dan had je een meerderheid in de Eerste Kamer ook gehad. Maar voor de rest, dan was je wel tegen een heleboel andere problemen aan. Dan had je intern natuurlijk ook moeten onderhandelen. stevig moeten onderhandelen. Had je ook dingen verloren. Had je ook dingen verloren. Maar het idee dat je in de politiek compromissen moet sluiten... dat is niet zo erg. Uh, en dat, ook voor de SP geldt, als er wat te regeren is... en je kunt wat bereiken, dan moet je ook compromissen willen... en durven te sluiten. Daar zit het probleem niet in. Maar als je probeert water en vuur te, verme te vermengen, en dat is... Wat er met dit kabinet gebeurd is, dan gaat het mis. Is het nou uh, die hele strandaffaire uh, van van de week? We hadden ja. het er al eventjes over. Is. Uh, is dat nog een optie dat, ze, dat er nu dan uh, in de Tweede Kamer. of in, gewoon met D66, die trouwens ook nog steeds het kabinet niet aan de meerderheid kan nee. helpen in de Eerste Kamer. Maar goed, uh, of met de CDA. Uh, nog een soort van tussenformatie wordt gescharreld. en dat er dan, ja, ze moet dat voor ons moeten zien? Is ook het, kan helemaal... al, het kan allemaal. Erg zuiver is het natuurlijk niet. Uh, is, nee, is het wenselijk. Nee, ik denk niet dat het wenselijk is. Ik denk dat het kabinet uh, moet, haar knopen moet tellen... en zeggen van hoe gaan we dit nu aanpakken? Gaan we nu proberen die steun in die kamers te krijgen of doen we dat niet? En als ze dat niet doen uh, en dus, het blijkt dat het ook niet lukt in de Eerste Kamer... Ja, dan kunnen ze beter nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ik merk dat u daar vaker naartoe gaat. Is dat eigenlijk niet nog de enige optie waar nu ook stiekem een beetje op hoopt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de rol van de oppositiepartij is onder andere om het kabinet te bekritiseren op wat ze verkeerd doet. Dit kabinet doet heel veel verkeerd. En dan is het geen zwakte bot als het kabinet het niet meer weet... dat ze naar de kiezer gaat om te vragen hoe het verder moet. Nee, nee, nee, dat doet ook wel. Maar uh, uw zin speelt er wel op. Tuurlijk is het in de oppositie. Dan is het uh, uw taak om het kabinet te bekritiseren. Maar is het niet zo dat het, eigenlijk het enige wat u nu wilt is naar de stembus? Zeker gezien de peilingen die er juist uh, zijn gekomen. Met, ik geloof, 30 zetels voor de SP? Nee, dat is nog wat overdreven. Maar we, we, staan, we staan op winst. En ik weet uit de vorige verkiezingen hoe voorzichtig je moet zijn met... Uh... Dat met, peiling, met, met peilingen, maar ik denk ook gewoon vanwege de inhoud. Uh, vanwege het feit dat dit kabinet compromissen sluit... die niemand meer begrijpt, waar nergens meer draagvlak voor is. Als je zo'n kabinet hebt, dat dat op de lange duur ook niet goed gaat... Dan raak je namelijk de bevolking kwijt. En die bevolking die loopt nu massaal weg. Dat blijkt uit alle peilingen van de, uh, van de afgelopen weken. Dan is het niet gek als het kabinet het niet meer weet... dat je naar de kiezer toe gaat. En er wordt wel geroepen van het is een schande en het kan allemaal niet. Maar uh, dat is wel waar een democratie uiteindelijk om gaat. Namelijk dat de burgers in Nederland mogen zeggen... hoe het land bestuurd moet worden... En het interessante is natuurlijk ook dat vorige week Paul Kroekman, Nobelprijswinnaar de Economie uit de Verenigde Staten, een vergelijking geeft tussen Nederland en België. En waarbij hij zegt, je kunt beter niets doen, in het geval van België, dan het verkeerde beleid voeren. Zoals in Nederland. Want dan kom je dieper in de crisis. Daar waren ze overigens in België nog een aantal stemmen opgegaan. die het niet helemaal met Krugman eens waren. Maar nee, dat ook, klopt. Dat maar dat, dat heb je zo met de economen. Hè? Dat die zijn ja, gesproken. nogal. Ja, ja <laughs> precies. Nee, maar um, wat ik zeg... het klinkt toch ook een beetje door links en rechts... dat eigenlijk op dit moment... want dus ik vind het opvallend dat je, zoals Jan terecht opmerkt... Uh, toch wel zegt, ja goed, het is eigenlijk logisch inhoudelijk. Er is geen dragenvlak, er is geen inhoud een revisie. Dus waarom zouden we hiermee doorgaan, mm -hmm. geeft de burgers weer het mandaat om het opnieuw te zeggen. Maar er lijken toch ook heel veel partijen te zijn die iets hebben. Nou, we hebben gezien wat er met onze vrienden van de VVD en de PvdA in de peilingen is gebeurd. Het is niet echt een lekker moment om te regeren. Hebben u daar geen last van? Nee. Ik vind kijk, het land moet geregeerd worden. Uh, en dat is ook heel belangrijk. En juist in crisistijd denk ik dat het goed is wanneer we een linkse regering hebben. Voor veel mensen in Nederland zouden we daar in ieder geval beter door de crisis van komen dan met de huidige, met, dan met de huidige regering. Dus nee, daar ben ik. Daar zouden we er even over hebben. Ik ben benieuwd wat wij er ook bij horen. Maar dat. Um, Nee, dus je bent niet bang? Dat vind ik op tenminste opmerkelijk. Nee, politici moeten niet bang zijn voor de kiezer. Dat is een hele slechte eigenschap. Nee, maar, maar u zegt nu wel dat het nu tijd zou zijn voor een linkse kabinet. Ja. Maar u heeft het net ook over dat compromissen moeten gesloten worden. Zeker. Zeker in deze tijden. Zou u dan uh, dus helemaal van uitgaan dat met uw partij aan het roer wel... alle compromissen zouden kloppen? Ik bedoel, wat, het punt wat ik wil maken is... er moet nu zoveel gedaan worden om die economie vlot te trekken. Ja. Ik denk dat iedere partij die nu compromissen maakt moet gaan snijden. Iedere partij, ook onze partij, had in het verkiezingsprogramma bezuinigingen op stapel staan. Het varieerde hoeveel en hoe hard je wilde bezuinigen. En of je die bezuinigingen, vooral als het weer wat beter ging, wilde uitvoeren of meteen. En of het kan, gezien de uh, coalitie waar je in zit. Nou precies, dus dat speelt allemaal een rol. Uh, en dat betekent dat je na de verkiezingen altijd met elkaar moet onderhandelen. In Nederland zijn we een partij, in een land waar we geen partij de absolute meerderheid krijgt. Daar is ook helemaal... Niks mis mee. En dat moet je dan doen. En ik ben ervan overtuigd dat met een regering met de SP... een betere regering vormt dan die we nu hebben. Ja, nee, natuurlijk ben je ervan overtuigd. Maar hoe dan? welke compromissen had u dan graag nu willen sluiten? Wat je, dat er allereerst een investeringspakket zou komen. Een substantieel investeringspakket om de economie op gang te krijgen. Dat is volgens mij echt het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren. En dat betekent dat je een eind moet maken aan het fixeren van je beleid... op die 3%-norm uit Brussel. Dat moeten we loslaten? Dat moeten we loslaten, ja. Maar dat kan... Hoe los ongeveer? Nou, Zo los als nodig is om de economie weer een beetje op orde te krijgen. En daarna moet je natuurlijk wel ervoor zorgen... dat je die begroting en die uh, staatsfinanciën daar, daarna wel weer terugbrengt. Maar Hoe? Eh, Hoe? Door ja. op, op het moment dat de economie wat meer en wat beter groeit... ervoor te zorgen dat je dan op de, op de juiste en op de meest verstandige manier bezuinigt. Maar dus dan laten we nu qua de 3%-norm... laten we lekker even de boel de boel... Nou, niet de boel en dan komt het vanzelf goed. Nee, niet de boel de boel. Want wat, je, wat blijkt, dat laten economen ook zien... is dus als je dit moment extra... Investeert, dat een heel deel van die investeringen ook weer indirect... via de belastingen terug in de schatskist komt. En waar halen we dat geld nu vandaan om extra te investeren? Dat betekent dat de staatsschuld iets laat oplopen. Ja, dat noem ik dan de boel. De boel, dat is, dat is heel erg... dat is schokken en dan vingers kruisen van... het komt misschien allemaal wel goed. Nee dat, nee, nee, dat is ervoor zorgen dat de economie weer aan de praat komt. Dat mensen weer een baan krijgen. Dus weer belasting gaan betalen. Jan zegt terecht uh, een tijdje geleden tegen, tegen mij van... Uh, de regering wil bezuinigen, maar gaat steeds meer uitgeven. Dat komt omdat en mensen werkloos raken, dat ze in de WW komen... dat die verzorgingstaat dus daardoor steeds groter wordt. En je moet ervoor zorgen dat mensen weer aan het werk raken. Dat is de enige manier om uit deze crisis te komen. Maar Brussel zal nooit zomaar accepteren dat wij als, als zoveelste land in de rij zeggen: Jongens, die 3% dat gaan we lekker niet doen. Wij hebben nota dat zelf voorgesteld. Die Kijk, 3%. En daarom zou er ook een nieuwe regering met de SP daar een verandering in brengen. We hebben inderdaad lang in Brussel gezeten, rechtop, pootjes gegeven, braaf geblaft en gezegd dat we 3% moeten naleven. Maar je zegt ook terecht: we zijn al de zoveel, Het zou het zoveelste land in de rij zijn. We zijn niet het eerste land. En tot nu toe heeft nergens uh, Brussel uh, met een stok geslagen. Dus ook zou ze dat in Nederland niet doen. We gaan het zo nog wel eventjes hebben over het, want ik vind het steeds wel fascinerend. Ik, ik, ik ben heel erg bereid om te geloven dat het een goed idee is om te investeren en dat daar werkgelegenheid van komt. Ik weet alleen nog niet, zie ik nog niet helemaal, ik hoor nog niet helemaal, hoe dat zou moeten gaan werken. Je hebt het mij net zelf al gezegd, dat dat niet, uh, de, de, wat de regering doet, niet alles is wat werkt is Natuurlijk is niet een economie, die heeft zijn eigen dynamiek. Zeker. Uh, de Nederlandse burger houdt de hand nogal lelijk op de knip. En ja. ik kan me dat ook ergens wel voorstellen. Kan ik me ook voorstellen. Wat, wat, want... Kun je alvast een heel klein, voor het nieuws, over een half minuut, ja hoor. Een, een, een tipje van de sluier oplichten over hoe dat zou moeten gaan werken. Nou, bijvoorbeeld, we hebben een programma in Nederland liggen, die de dijken in de toekomst proof moeten houden. Als je een aantal van die dijkverzwaringen op dit moment al uitvoert en ervoor zorgt dat daar mensen eens mee aan het werk komen, dan geef je een investering en een impuls aan de economie die zich daarna terugverdient. En waardoor we tegelijkertijd een land overhouden, dat beter tot op de toekomst bewapend is. Okay. Klein voorbeeld. Tot zover, niet tot zover, want ik praten we nog even verder. Maar eerst moeten we naar het nieuws om één uur. En daarna horen we ook wel van Marcella nog, denk ik, hoe het afgelopen is in New York. Tot zo na het nieuws.